10 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De gaswinning in Groningen moet worden beperkt. Dat wil een groot deel van de oppositie. Daardoor moet het aantal aardschokken en de kracht ervan worden verminderd... en wordt ervoor gezorgd dat er ook in de toekomst nog genoeg gas is. Het beperken van de gasboringen zou grote gevolgen kunnen hebben... voor de staatskas, want de gaswinning levert jaarlijks... ongeveer 12 miljard euro op. De Verenigde Naties waarschuwt dat de nieuwe anti-homo-wetten... in Nigeria de strijd tegen aids hinderen... Vanwege het verbod op homoseksuele relaties... zouden homo's minder gebruik kunnen maken van het HIV-preventieprogramma. Op het hebben van een homoseksuele relatie... staat sinds kort 14 jaar cel in Nigeria. Hoogleraar Peter Nijkamp vindt het absurd... dat hij wordt beschuldigd van zelfplagiaat. NRC Handelsblad schreef vorige week dat Nijkamp in meerdere publicaties... teksten heeft gebruikt van hemzelf en co-auteurs... zonder de bron te vermelden. De hoogleraar Economie benadrukt in het Universiteitsblad... dat de VU in Amsterdam geen regels kent... bij het verwijzen van auteurs naar eigen werk. De Spaanse stad Burgos krijgt voorlopig geen nieuwe boulevard. De burgemeester heeft de bouw twee weken opgeschort... na hevige protesten van omwonenden. De wijk is zwaar getroffen door de crisis. En buurtbewoners noemen het project van 13 miljoen euro geldverspilling. De burgemeester wil de komende weken gaan praten met de demonstranten. Internetwinkel en boekenclub ECI is failliet. De rechtbank heeft het faillissement uitgesproken. Het bedrijf had al enige tijd financiële problemen. Er werken ongeveer 200 mensen. Er wordt nog gekeken of ECI kan worden overgenomen... of een doorstart kan maken. Het weer, het wordt geleidelijk droog. Vannacht enkele opklaringen. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen bewolkt. Er trekt dan ook een regengebied over het land. Het wordt ongeveer 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Vriendenfabriek.nl. De ontmoetingssite voor 40 plus. Wil jij erop uit, maar weet je niet met wie? Ga naar vriendenfabriek.nl en maak nu gratis een profiel aan. Vriendenfabriek.nl maakt ontmoeten makkelijk. Er verandert veel op het gebied van wonen, belastingen, kinderen en pensioen. Maar wat betekent dit voor mijn portemonnee ga nu naar wijzeringeldzaken.nl voor jouw persoonlijke overzicht.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 de lijn met Jeroen Stophorst. Een heel goedenavond. Clarence Seedorf verlaat Botafogo en wordt hoofdtrainer van AC Milan. Na een spelerscarrière van 22 jaar gaat Seedorf per direct op de bank zitten bij zijn oude liefde. Tijdens een drukbezochte persconferentie in Rio de Janeiro gaf Seedorf tekst en uitleg. Questo momento sono alla porta di una nuova carriera con un club che mi ha dato tantissimo in un paese che mi ha dato tantissimo e quindi sono molto felice die Dat is nou dus Seedorf in het Italiaans. De persconferentie was trouwens groot in het Braziliaans. Wat hij daar heeft gezegd, dat horen we straks te horen van onze correspondent. Marco van Basten heeft natuurlijk ook jarenlang bij Milan gespeeld. Hij vindt dat de club met het aanstellen van Seedorf een groot risico neemt. Milan is een grote club, uh, zit momenteel toch wat in moeilijkheden. Ze dus kiezen voor Seedorf, wat ook wel weer te begrijpen is. Maar aan de andere kant is het wel een risico, denk ik. Want je moet toch afwachten hoe hij dat zal gaan oplossen. Judoka Carola Uilenhoed stopt ermee, 50 kilo lichter, maar met een mooie carrière in de bagage... maakte ze vandaag bekend dat het genoeg is geweest. En dat ze dat uitgerekend vandaag doet, is geen toeval. 14-1-14, dat vergeet ik mijn leven niet meer. Dus ik dacht, mooie datum. En verder waren we bij de nieuwjaarsrecepties van Feyenoord en Heerenveen. En praten we u bij over de hitte van Melbourne bij de Australian Open. Tot 11 uur en langs de lijn. Claren Seedorf gaat dus definitief aan de slag als trainer van AC Milan. Hij bevestigde dat op de persconferentie in Rio de Janeiro. 37 jaar is hij inmiddels, Claren Seedorf. En hij keert dus terug bij de club waar hij als speler heel grote successen behaalde. Contact nu met onze man in Sao Paulo, Mark Pessums. Mark, goedenavond. Goedenavond. Je hebt die persconferentie gevolgd van Seedorf. Hoe maakte hij het nieuws precies bekend? Nou ja, hij begon eigenlijk meteen met het einde, hè? met de mededeling dus dat hij na 22 jaar stopt als voetballer. En hij keek tevreden terug op zijn carrière, zei hij tijdens de persconferentie. En ook op zijn tijd bij Botafogo. De club dus in Rio, Rio de Janeiro, waar hij anderhalf jaar voor gespeeld heeft. En dat is een ervaring die ik meeneem naar Milaan, zei Seedorf. Maar, zei hij, ik kon gewoon geen nee zeggen toen Milaan me vroeg. Maar dat betekent niet dat ik er niet van wakker heb gelegen, zei Seedorf. A decisão foi tomada durante o dia, mas a noite foi difícil porque você vai pensando, né? Uh, passa um filme na cabeça, vai... É, eu estava eu, eu preparado, mas quando acontece, é claro que tem um momento de, de, de flashback, né? Uh, e, porque eu sou um cara que penso muito no futuro, penso sempre na frente, tento... In ja, contrast de het Nouveau. Maar even familie. Zo uh, klinkt Zedorf uh, dus uh, op zijn Braziliaans. Uh, Mark, kan je het vertalen voor ons? Tot onder Ja, hij zegt hij dat hij uh, de beslissing overdag uh, heeft genomen, maar dat hij s'nachts wel nog eventjes heeft liggen piekeren in bed. Uh, natuurlijk was hij op het moment voorbereid, zei Zeedorf. Maar als het dan echt zover is, ja, dan schieten de flashbacks door je hoofd als een film. Uh, zei die. Uh, ik denk altijd aan de toekomst en probeer zo goed mogelijk na te denken, nieuwe uitdagingen te zoeken, uh, vertelde Zeedorf. Uh, gisteren uh, zat hij met zijn gezin om de tafel. En toen hij het aan zijn dochters vertelde. toen was iedereen nog, nog rustig. Uh, maar zei Kwe Zeedorf, dat kwartje dat viel later pas. Uh, hoe kwam hij over? Hoe zat hij daar? Ja, ik vond hem echt heel rustig, heel ontspannen. En zijn Portugees echt geweldig. Uh, beter dan dat van mij volgens mij. En dat terwijl hij hier maar anderhalf jaar heeft gespeeld. Uh, Seedorf nam ook uitgebreide tijd om allerlei mensen te bedanken. He, hij noemde bijvoorbeeld zijn, zijn trainer het afgelopen seizoen bij Botafogo, Oswaldo de Oliveira. Uh, en met hem had ik een fantastische band, zei hij. Uh, hij sprak uitvoerig over alle successen van Botafogo en, uh, en hoopt dat ze ook op die weg doorgaan, zei Seedorf. En natuurlijk refereerde hij nog eventjes aan het WK hier in Brazilië, dat natuurlijk over een paar maanden begint. En hoopt dat dat uh, onvergetelijk wordt. Het schijnt dat hij later... Want Zedorf is dus na die persconferentie nog naar zijn teamgenoten gaan Die aan het trainen waren. En daar schijnt hij nog even een traantje te hebben weggepinkt bij het afscheid. Maar goed, tijdens de persconferentie erg rustig. Maar het valt hem dus toch wel uh, zwaar, zou je kunnen zeggen. Uh, hij kon zomaar weg hè, bij Botafogo. Hoe zit dat? Ja, kennelijk had hij een clausule in zijn contract staan. Uh, een clausule waarin er staat dat hij, als hij ergens trainer had kunnen worden... Hè, dat hij dan, hè, als hij dus niet meer zou spelen... dat hij dan zijn contract bij uh, Botafogo op ieder moment kon beëindigen. Een handige clausule. Um, maar wat vindt de club daar zelf van? Het is een aanlating, neem ik aan. Seedorf uh, was toch de baas in het veld in ieder geval bij Botafogo? Ja, zeker. Uh, kijk, bij Botafogo was hij uh, erg populair. Eigenlijk is hij in heel Brazilië opvallend populair. Hè? Dat is echt een, zoals je zegt, hij is echt een leiderfiguur. Uh, het is niet alleen... Een... Kijk, de man is populair omdat hij natuurlijk een grote speler is uit het buitenland. En daarvan heb je de, in de Braziliaanse competitie niet zoveel. Hij spreekt goed Portugees, maar zoals je al zei... Uh, hij straalt rust uit, leiderschap. En, en, uh, nou ja, hij was bijvoorbeeld actief bij allerlei spelersprotesten. Zedorf heeft uh, in die oh. hele korte tijd dat hij hier was... echt indruk gemaakt. Niet alleen bij Botafogo, ook daarbuiten. En dan denk ik dat de club en de fans teleurgesteld zullen zijn. Zeker, uh, nou ja de, de voorzitter van de club uh, die zei tijdens de persconferentie, uh, nou ja eerst heeft hij, ik weet niet hoe lang, maar uitgebreid Zeedorf uh, bedankt en geprezen. Um, en vervolgens uh, was hij ook een beetje trots. Botafogo is nu voor altijd verbonden aan, aan Zeedorf en Zeedorf aan de club, uh, zei de voorzitter. En uh, hij zei ook, dit is geen vaarwel. Dit is tot ziens. Nou ja, en heel veel reacties van fans zijn ook zoiets. Van nou ja, misschien komt hij nog een keer terug. We hopen het. Uh, misschien als coach, wie weet. Ja. Maar in ieder geval, iedereen was trots dat hij er even gespeeld heeft. Maar uh, afscheid nemen zit er niet in, want hij gaat direct al richting Italië. Heeft hij iets gezegd over zijn toekomst in Milaan? En nee, daar wilde hij eigenlijk niks over zeggen. Hij zei: die tijd die komt nog. Uh, nu wil ik het niet over Milaan hebben, uh, zei hij tijdens de persconferentie. Dus uh, ja, daar heeft hij ook vrijwel niks over verteld. Oké okay, Mark, dankjewel. Mark Bessems was dat vanuit Brazilië. En dan kunnen we in één keer door naar Italië. Want ja, hij gaat dus spelen voor AC Milan. Claire Seedorf, hij gaat niet spelen, hij wordt de trainer. Ja, ik moet er nog even aan wennen, Hedwig Seedijk. Jij ook? <laughs> ja, ik moet er ook nog aan wennen. Ja. <laughs> uh, hij gaat niet spelen, maar hij wordt trainer. Ja. Ja. Hoe is het ontvangen in Milan, het nieuws, nu het echt officieel is? Ja, goed natuurlijk. Het gaat heel slecht met de club. Dus ze kunnen echt wel wat succes gebruiken. En dit nieuws voelt al wel alsof ze met Seedorf ook al zijn successen binnenhalen. <tie> dus overal wordt herhaald uh, dat dit de man is die vier keer de Champions League heeft gewonnen natuurlijk. Uh, er is heel wat, ja, een beetje voorzichtige kritiek toch ook wel. Want hij heeft natuurlijk nog helemaal geen ervaring als trainer. Uh, dus ja, dan loop je inderdaad wel een risico. Maar dan wordt er ook al vrij snel gezegd van ja. Hoe slechter dan dit kan het eigenlijk al niet meer gaan met Milan. Dus uh, laat hem uh, de bommen even onder handen nemen. Ja, AC Milan wilde gisteren nog niks zeggen. Hebben ze vandaag zijn komst wel officieel bevestigd? Nee, nog geen officiële geluiden vanuit de club zelf. Uh, en ik denk dat ze daar ook uh, altijd heel netjes en voorzichtig in zijn, net als Seedorf. De handtekening is er natuurlijk nog niet, dus daar, uh, daar wordt gewoon op gewacht. Um, de komst van Seedorf is natuurlijk geen verrassing. We spraken er gisteren ook al over in, uh, langs de lijn. Uh, al eerder zoemden zijn namen rond en vanavond zijn ze broertje nog, dat hij, al, dat hij het al lang wist. Kan dat kloppen, dat verhaal? Ja, dat denk ik wel. Want euh, nou ja, ten eerste was het een uh, publiek geheim natuurlijk... dat Berlusconi Sedov graag wilde als trainer in de toekomst. Sedov was ook bezig om daar de benodigde papieren voor te halen... en cursussen te doen. De bedoeling was dat die wissel met Allegri... Uh, na afloop van het seizoen zou plaatsvinden... Maar het ging zo slecht met Milan dat de positie van Allegri eigenlijk onhoudbaar werd. En eh, er wordt gezegd dat Cedorf die heeft vlak voor kerst een bezoek gebracht. Een heel kort blitzbezoek aan Berlusconi. En eh, er wordt gezegd dat toen al gesproken is over een mogelijke eerdere komst van Cedorf. Waarschijnlijk januari, februari. Dus dat onmiddellijke ontslag van Allegri na nou, die vernederende wedstrijd tegen Sassuolo van afgelopen zondag. Ja, die heeft de komst echt wel versneld. Maar het hing dus toch al in de lucht... dat januari een mogelijke komst van zich euh, zou zijn. Ja, Je zei het al, wat papierwerk moet er nog in orde worden gemaakt. Dat betekent ook hè, zijn, zijn papieren als trainer. Is dat allemaal in orde? Bijna. Wat ik hier lees is dat hij dus de cursus UEFA A heeft voltooid... maar nog niet de UEFA Pro. En die heeft hij toch wel nodig om hoofdtrainer te mogen zijn... hier bij de Serie A... Die cursus sluit hij af in april. Dus uh, het is eigenlijk bijna rond. Caliani zou gisteren al een brief hebben geschreven... aan de voetbalbond hier in Italië... om toestemming te vragen om Seedorf toch al te accepteren. Um, dat is ook al vaker gebeurd. Dus dat kan blijkbaar. Nou ja, stel dat ze moeilijk doen daarover... Ja, dan moet hij gewoon een paar maanden naast Tassotti op de bank zitten. Die blijft uh, in ieder geval tot juni nog onder contract uh, bij Milaan... En dat is ook de reden waarschijnlijk. Dus ze hebben het toch wel op zeker willen spelen. Ja. Seedorf komt, maar hij heeft nog niet uh, de juiste papieren. Dus Tassotti is er voor de zekerheid ook nog bij. Ja, Er werd ook al steeds gezegd dat hij dit weekend al op de bank zit. Hè, uh, hij is al onderweg dan uh, richting Milaan? Ja, uh, Sky Sport zegt dat hij uh, morgenavond tegen een uur of half zes al uh, kan landen in Milaan. Dan gaat hij meteen door waarschijnlijk naar het stadion... omdat de morgenavond de bekerwedstrijd milan uh, spezia is... Dan, uh, ja, als die dan zijn, uh, op de tribune zit daar... dan krijgt hij waarschijnlijk wel een warm uh, welkom bij de supporters natuurlijk. En even een morele steunhart onder de riem voor de spelers. Dan kan hij waarschijnlijk donderdag of vrijdag... Uh, als dat contract dan eenmaal getekend is... Uh, officieel worden voorgesteld. Uh, en dan zondag inderdaad uh, meteen op de bank. Naast of Sotti als hoofdtrainer of niet... als hij die, die toestemming heeft tegen Hellas Verona. Ja, de vraag is ook een beetje... Uh, wat voor geldbedrag staat er in dat contract? Hè, wat hij gaat tekenen. Zou het... Uh, nou, nou, nou meer zijn dan die daar verdiende... bij Botafogo als speler? Pfff, dat wordt moeilijk, denk ik, hoor. Uh, ja, dat weten we natuurlijk pas na die handtekening. Maar in Brazilië kreeg hij... wat ik hier lees in de krant, 3,5 miljoen. Hmm. Allegri kreeg bij Milaan... maar 2,5 miljoen. Uh, en Allegri moet natuurlijk ook doorbetaald worden tot de zomer. Uh, bovendien wil Cedorf graag, als we alles moeten geloven... heel graag Jaap Stam en Hernan Crespo als assistent-trainer erbij. Nou, dan zou Milan echt diep in de buidel moeten tasten. En ik geloof niet dat dat op dit moment mogelijk is. Perlusconi en Zedorf zijn goede vrienden... dus er komt waarschijnlijk wel een akkoord. Maar ik denk dat Seedorf wat dat betreft... Uh, ook een beetje water bij de wijn moet doen. En Stam en Crespo, uh, maar komen, ze, komen die of uh, wordt dat pas volgend seizoen? Nou, dat wordt in ieder geval pas volgend seizoen. Okay. Als ze komen, uh, dan... Uh, Crespo heeft laten weten dat wat hem betreft alles mogelijk is. Maar ik geloof dat Stam in ieder geval tot de zomer nog bij vast uh, vastzit. Uh, voorlopig tot de zomer uh, gaan we met de tandem verder. Tassotti, zelf. hij zelf af. Hedwig Seedijk, dankjewel vanuit Italië. Seedorf dus uh, wel naar Milaan. Marco van Basten dus niet. Nou ja, ik, uh, ik heb al duidelijk aangegeven dat ik uh, geen behoefte heb om naar het buitenland te gaan. Ik heb het hier naar mijn zin. Ik uh, vind het trainingsvak uh, interessant. Uh, leerzaam. Uh, nou, je komt een hoop uh, ja, uitdagingen tegen. En, uh, ja, om dan naar een club als Milaan te gaan is wel een grote stap vind ik. Milaan is een grote club. Uh, zit momenteel toch wat in moeilijkheden. Uh, ja, en ik denk dat, uh, dat ze daar een, uh, een ervaren trainer kunnen gebruiken. Ze dus kiezen voor Zeedorf. Wat, uh, ...ook wel weer te begrijpen is. Maar aan de andere kant uh, ja, is, is het wel een risico, denk ik. Want je moet toch afwachten hoe hij dat zal gaan oplossen. Waarom is het wel te begrijpen? Kijk, hij heeft daar tien jaar gespeeld. Hij kent uh, de mensen uh, bij Milan en de mentaliteit. Uh, spreekt goed Italiaans en nou, Dat zijn belangrijke zaken. Nou, hij heeft inmiddels natuurlijk wel twintig jaar carrière achter de rug. Dus hij weet wel wat er te koop is in de voetballerij. Maar goed, het trainingsvak is toch uh, weer wat anders als, als voetballer zijn. Ik heb zelf gezegd, toen ik begon... Wist ik ook voor niks en dat leer je gaande de jaren. Nu gaat, gaat iemand naar een club, naar een grote club zonder enige bagage. Ik vind het ook niet heel verstandig hoor, maar goed, dat is niet mijn, uh, mijn keuze. Uh, kijk, hij heeft wel natuurlijk een uh, verschil met mij. Hij heeft wel twintig jaar betaald voetbal achter de rug en speelt eigenlijk nog tot, tot nu. Ik ben uh, toen na mijn carrière ben ik er een tijd uit geweest en moest het weer echt helemaal oppakken. Dat is wel een verschil. Goed, je zal het moeten, moeten afwachten, want wat ik al zei, training, uh, trainer zijn is wat anders dan voetballer zijn. Ooit zei een trainer, uh, een goed paard is nog geen goede ruiter hè? Ja, dat klopt. Het is geen garantie. Je neemt wat mee aan, uh, aan ervaring, geloofwaardigheid. Maar je zal uh, toch een hoop dingen moeten voldoen en uh, ja, er komt een hoop op je af. Afbreukrisico groot. Van wie? Van Forseedorf. Dat weet ik niet. Ik denk dat, uh... Ook voor Milan trouwens? Ik denk voor Milan ook, ja. Dus ja ze zullen het uh, met elkaar goed moeten doen. Want anders uh, krijgen ze een hoop kritiek. Dat ene rent aan, uh, aan wat er in de top gebeurt. Zit daar nog een oude ervaren rot die hem een beetje wegwijs kan maken in de leiding? Ja, dat weet ik niet. Ik, uh, ik weet dat de daar nog zit. En, uh, maar... Voor zover ik de verhaal heb gehoord, wil hij met een hoop uh, andere jonge mensen uh, de klus gaan klaren. Ik hoorde de naam van Stam, ik hoorde de naam van Kluivert. Ja, dat zijn over het algemeen wel jongens die uh, met veel voetbalervaring uh, zeg maar, bekend zijn. Maar als trainer is het natuurlijk toch wat anders. Dan nou loop je als eerste tegenaan als ex-voetballer. Nou ja, kijk, je moet voor heel veel, heel veel dingen moet je, uh, al nagedacht hebben. Dus uh, ja, het is, het is, het is echt een ander vak. Het is simpel. Althans, Marco van Basten sprak met Rob Fleur. Ja, van Basten, dus wat sceptisch. Michael Reiziger is uh, een stuk positiever. Reizigers uh, speelde met Zeedorf bij Ajax. En heeft natuurlijk ook een uh, verleden bij AC milan Fantastisch. Ja, het was natuurlijk al een uh, ding al in de lucht. Het is al uh, maanden, denk ik, dat ze erover schrijven. Klenis is sowieso altijd in het voetbal. We, uh, heeft hij een. Uh, een, een... Een echte visie. Hè? Ook, ze, ook een echte mening. Het uh, ja, is wel leuk. Het is, natuurlijk wordt het ook anders voor hem. Hè? Het is toch anders uh, op het veld dan, uh, dan op de bank. Mm het -hmm. ah, lijkt mij voor, ook voor de spelers heel, heel fijn om met hem samen te werken. Hij is natuurlijk al uh, jaren is hij ook aanvoerder van Milan geweest. Uh, hij weet precies hoe het, uh, hoe het daar naartoe gaat. Hij uh, weet hoe ze spelen, hij kent de kwaliteiten. Ja, voor Milan is dat natuurlijk ook uh, een plus. Ja, maar dan wordt er natuurlijk wel gezegd, uh, de man heeft als, als trainercoach nul ervaring. Uh, als trainer coach heeft hij nul ervaring, dat klopt. Uh, de technische staf van Milan, die, uh, die zit er al jaren. Uh, die, uh, die verandert eigenlijk ook nooit. Dus uh, ik denk dat hij heel uh, goed wordt uh, ontvangen. Heb jij er ook echt vol vertrouwen in dat hij gaat slagen? Ja, ik denk het wel. Hij heeft alles in, in, in, uh, in zich om, om een goede trainer te worden. En de Milan, staat bekend om uh, een van de betere organisaties uh, op voetbalgebied. Ja, als hem daar ook nog goed begeleiden, dan wordt hij zeker een hele grote. En qua karakter bijvoorbeeld. Hè, het is natuurlijk altijd, als voetballer was het ook al een jongen die zich nadrukkelijk met het spel bemoeide en met zijn medespelers. Jij hebt hem jij hebt met hem gespeeld. Schets dat plaatje nog eens voor mij, waardoor jij denkt, deze man kan ook slagen als, als trainercoach. Nou, Clennis is sowieso altijd bezig met voetbal. Uh had altijd een, een, een, een mening over, over het spel. En niet alleen over, over bij hem in de buurt uh, waar de bal is, maar ook uh, uh, over, het, uh, over, het algemeen, over het algemeen. Tamelijk complex in die zin. Nou, het is in zoverre niet complex dat de lijntjes in Milan natuurlijk veel korter zijn. Dat je gewoon één baas hebt. En met die baas kan hij het goed vinden. Op dit moment vooral de dochter van Berlusconi. Dat is, uh, als, je, als je als trainer begint en uh, je hebt het bestuur en, en, en, en de baas achter je. Ja, dan is dat wel heel fijn. Ja. Dus Michael Reiziger tegenover collega Martin Friesema. Reiziger bouwt zijn carrière trouwens iets rustiger op. Hij is nu assistent trainer bij Sparta. Zometeen na Coldplay zijn we bij de nieuwjaarsrecepties van Feyenoord en van Heerenveen. Coldplay was dat. Ja, we hoorden Marco van Basten zojuist over Claire Cedorf en AC Milan. Hij sprak zich erover uit op de nieuwjaarsreceptie van Heerenveen. Daar ging het natuurlijk ook over de tweede seizoenshelft van de Friese Club in de derde divisie. Wat gaat Van Basten zelf doen en hoe zit het met Alfred Finbogasson? Blijft de spits de club trouw volgens de trainer? Ja, nou, ik, ik denk persoonlijk dat hij tot het eind van het seizoen blijft. Dat denk ik. Want daar ben ik niet. Uh zeg maar uh, 100% in, maar uh, ja, dat is wat ik uh, verwacht. Dus uh, ik maak me daar nog geen zorgen over, maar ja, als het geva uh, het geval zou zijn, dan moeten we wel snel handelen, want uh, ja, en een middenvelder en een spitsweg wordt wel erg veel. Wat is je doelstelling voor de tweede seizoenhelft? Uh, we zullen eerst moeten kijken uh, met wat voor team wij uh, de tweede helft ingaan. En daarna zullen we wel kijken wat dan reëel is om als doelstelling uh, te formuleren. Wat gaat Marco van Basten doen na dit seizoen? Want er gaan allerlei geruchten. Heb je nou wel of niet al bijgetekend? Nee, nee maar wat ik ga doen na het seizoen weet ik nog niet. Uh, ik, ik moet zeggen dat ik het hier naar mijn zin heb. Dat ik hier graag blijf. Dus uh, nou ja, daar, daar wordt nu over onderhandeld. Is het een moeilijke onderhandeling? Nou ja, er zijn hier en daar wat hoppels. Maar uh, ja, dat uh, zullen we wel kijken in hoeverre we dat kunnen oplossen. je wil nog altijd graag in Nederland blijven? Ja, zeer zeker, ja. Ja, ik heb geen behoefte om naar het buitenland te gaan. Als we het in percentages moeten inschatten, hoe groot is dan de kans dat je Heerenveen trouw blijft? Nou ja, ik denk dat ik wel Heerenveen trouw, trouw blijf. Maar goed, je moet wel tot een compromis komen, dus dat zullen we moeten afwachten. Wie gebeurt dat, denk je? Geen idee, dat zal deze maand, de volgende maand uh, no normaal gesproken gebeuren. Marco van Basten, hij blijft vermoedelijk wel bij Heerenveen. Net als vorig jaar een derde worden in die divisie, dat zou leuk zijn. Maar Feyenoord wil meer. De club uit Rotterdam gaat voor het kampioenschap. En waarom ook niet? Vanmiddag werd daar bij de traditionele nieuwjaarsreceptie... weer volop over gefilosofeerd. Sponsoren, de selectie, de technische staf en andere prominenten. Iedereen was aanwezig in de kaap En ook verslaggever Corné Hendricks. Ja, ja. Inderdaad, dat is de stem van Willem van Hanegem. Ook hij is natuurlijk uitgenodigd bij de nieuwjaarsreceptie van Feyenoord. Even een grapje richting technisch directeur Martin van Geel. Ja, ja, ja, ja, ja, maar ook gewoon twee serieuze, goede voornemens van Feyenoord. De eerste zou het zijn een heel belangrijk besluit ten opzichte van de Kuip. En de tweede hoop ik dat ze... Dat ze beter gaan spelen als de afgelopen eerste half jaar. Dan denk ik dat ze een hele goede kans maken om, uh, om mee te doen voor het kampioenschap. Dan eerste kunnen we raden. Van Hanegem is groot fan van de Kuip, dat is bekend. De bedoeling is, als je zo'n monument hebt als uh, die Kuip, dat je dat uh, wel gevoelsmatig moet doen. Maar Feyenoord zal ook wat anders moeten gaan voetballen als het die vier punten verschil met koploper Ajax wil verkleinen. Wat ik las ergens van de week. Uh, dat ze de laatste wedstrijden juist goed gespeeld hebben. Nee, Feyenoord heeft de laatste wedstrijden de afgelopen jaar hebben ze het eigenlijk laten zitten. Met wedstrijders dus Heerenveen, RKC, ADO uit. En... Dus die punten die eigenlijk net tekort kwamen. Dit Feyenoord zoals het er nu staat. Iedereen is het daar wel zo'n beetje mee eens. Kan echt wel meedoen om de titel. Maar ja, 31 januari is het nog niet. Technisch directeur Martin van Geel. Dus ik steek wel een vlag uit. Als het 1 februari is en we hebben de groep bij elkaar kunnen houden... Maar aan de andere kant is het ook inherent aan voetbal dat je af en toe eens een verkoop doet. En, en daar hoef je niet altijd slechter van te worden. Dus wat dat betreft hoort het bij voetbal. Een oase wel van rust. Hè. Links en rechts verdwijnen wat spelers. Maar B-spelers, ja. met alle respect, het is rustig bij Feyenoord. Ja, we hadden ons voorgenomen om, om, om, om met C. Kousis, C. Harmet Singh, Elvis Manu, Omdat die toch het afgelopen half jaar eigenlijk niet of nauwelijks aan de beurt zijn geweest. Om daar iets mee te gaan doen. Nou, dat, dat gaat lukken. Uh, nou, dan houden we de, de kern van de groep, laten we het zo maar zeggen, houden we dan uh, bij elkaar vooralsnog. Ja, dat, uh, dat zou mooi zijn en dan kunnen we uh, met een uh, goed gevoelde tweede seizoenshelft in. In zo'n periode wordt natuurlijk ook van alles geschreven en geroepen, sterspelers. Dan uh, viel u één na, uh, Serie A misschien wel, Paris saint HM, Jan Maat, Pelle natuurlijk. Uh, kunt u daar iets over zeggen? Speelt er ergens iets? Telefoontjes? Ja, ik kan er eigenlijk heel weinig over zeggen buiten dat, het, uh, dat dat allemaal niet concreet is. Dit zijn geruchten, speculaties. Ja, dat hoort ook bij, uh, bij voetbal. Dat hoort ook uh, bij de media aandacht die voetbal nou eenmaal heeft. En in deze periodes heb je dat. Dus uh, daar kun je eigenlijk niet op ingaan buiten als er straks echt iets concreets is. Ja, dan melden wij ons vanzelf. Maar tot die tijd is, is er niks aan de hand. Is er eigenlijk uh, budget om zonder iets te verkopen iets binnen te halen? Gewoon van joh, we halen die spelen? Nee, dat budget is er niet. Uh, er is wel budget op het moment dat wij een verkoop doen. Nou, dan kunnen wij daar een bepaald gedeelte weer van... Herinvesteren, nou Dat is al, al heel wat meer dan uh, 2,5 jaar geleden toen ik hier uh, begonnen ben. In die, uh, in die tussentijd hebben wij uh, met Feyenoord uh, voor meer dan 21 miljoen euro verkocht. En voor iets meer dan 2 miljoen gekocht. Dus daar zit nogal wat tussen. En ondanks dat hebben wij toch onze stappen op de ranglijst gemaakt. Dus dat wil niet altijd zeggen dat als je heel veel koopt dat je die stappen daar ook maakt. Het gaat veel meer over het klimaat. Het gaat veel meer over de aansturing. Hele goede trainercoach uh, met een goede staf. En dan optimaal rendement halen. Nou, Dat gaan we weer uh, proberen. Dat staf en selectie het seizoen 2012-2013... allemaal vrij hadden afgesloten met een derde plaats... is het nog maar te bezien waar dit seizoen het gaat eindigen. Uh, en die en traditionele, is, traditionele spits, is, spits van de, de directeur Erik Gudde. Van Gespitste oren als het over Ronald Koeman gaat. En als zo'n gewenste en noodzakelijke vliegende start... dan betekent dat Ronald Koeman in begin februari zal bijtekenen. Dan zal ons wat zeer zeker welgevallig zijn. Wat dat betreft misschien ook rustig voor jullie... het nieuws rondom Blind, uh, Hiddink... Bij Oranje. Ja, dat is uh, gegaan zoals het uh, gegaan is. Uh, voor ons is dat niet zo onverdelig, nee. Meest u dat dus met een glimlach, kan ik me voorstellen. Uh, met, met, met meerdere gezichten. Uh, oh. uh, nou ja, kijk, die, over dat proces kun je wel je vraagtekens uh, hebben als, uh, als voetbalbestuurder. Maar goed, wij zitten hier in eerste instantie op het belang van Feyenoord. En ik denk dat ik wel duidelijk heb aangegeven dat nog een jaar Ronald Koeman wat ons betreft uitstekend is. Maar u vindt het een beetje gek zoals dat gaat met Hiddink, Blind, de communicatie? Nou, laat ik zeggen, uh, inhoudelijk gaan wij er niet over. En dan moet ik daar niet over praten. Maar ik vond het proces nou niet echt van helderheid getuigend, nee. En de trainer zelf tot slot, want de oliebollen raken ook een keertje op hier, wil daar ook nog wel op reageren. Blijft die trainer van Feyenoord of niet? Iedereen weet dat ik het uh, zeer goed naar mijn zin heb hier bij Feyenoord. En uh, ik ben benieuwd ook wat Feyenoord uh, te vertellen heeft. Hoe zij uh, de toekomst zien met deze club. En uh, daar ben ik benieuwd naar. En dat zal, dat zal de vraag zijn of ik uiteindelijk wel of niet verder ga. Een prachtig jaar 2014. Dank u wel. was dat. Nou, zo te horen blijft hij ook wel bij Feyenoord. Als je hem zo spreekt. Maar je weet het nooit in de voetballerij. Een moeilijke eerste week voor uh, Feyenoord. Zometeen... Praten we met Mark Brasser over dossier in Open. Het is daar bloedje, bloedje heet eigenlijk zoals ieder jaar. En Carole Uilenhoed, ze stapt van de mat Udoka af. Nu eerst Erik Clapton. De unplugged versie van Leila, Eric. Clapton was dat. Na dag twee van de Australian Open zijn alle Nederlandse tennis uitgeschakeld. Vannacht overleefden Igor Sijsling en Robin Haase de eerste ronde niet. Ik ga erover praten met Mark Brasser, onze tenniscommentator. Mark, goedenavond. Goedenavond Jeroen. Ja, gisteren spraken we elkaar al. Toen was het niet zo heel gek dat Bertens eruit vloog. Uh, en wie hadden we gisteren nog meer? Jusse Hoetekaloem. Uh, vandaag misschien toch wat meer vraagtekens bij het verlies van Sijsling en Haase. Ja, zeker bij het verlies van, van Igor Sijsling en Robin Hazen daar komen we zo meteen over te spreken. Maar wat Igor Sijsling vandaag heeft laten zien, dat was ronduit teleurstellend. Zo niet ongelooflijk slecht. Hij had een heerlijke loting tegen de nummer 570 van de wereld. Een, 570. Een 570 okay. hebben we het over. Een junior, een jongen van 17 jaar uit Australië. Tanasi Kokkinakis, onthoud die naam wel. Want het kan best wel een goede tennisser worden. Um, vorig jaar stond hij daar in het juniorentoernooi in de finale. Verloor hij het. Um, Nul ervaring op Grand Slam toernooien. En die wint ja, ondanks hevige krampaanvallen in de vierde set. Ook nog die jonge Australiër wint die in vier sets van Sijsling. Sijsling die ja, meer met de omstandigheden bezig was dan, dan, dan met zijn eigen spel. Ongelooflijk veel fouten maakte. 1-1 in sets kwam. In de derde set kansen had om, om die set te pakken. Die set gewoon had moeten pakken. ja Dan kom je 2-1 voor. En dan moet je die jongen gewoon in vier sets eraf slaan. Nou dat gebeurde allemaal niet. Hij verliest hem uiteindelijk in vier sets. Ja het was, het was, nee, het was niet goed. En nogmaals, het is, het is bijna ronduit ja, beschamend is het. Ja, om te huilen. Uh, maar uh, als je die setstanden bekijkt, Mark, dat valt me iets op. Hij verliest dan de eerste met 7-6. Nou, dat kan gebeuren, denk je. De tweede windzeiseling met 6-0. Dan denk je, hij heeft zijn zaakjes op ja. orde. Maar dan gaat het ja. toch nog mis. Heb jij daar een verklaring voor? Nou nee, ja, goed, het is, het, het, ging, het is wisselvallig. Het is voor beide spelers ook wel de eerste ronde in een Grand Slam toernooi. De omstandigheden krijgen, komen we zo meteen ook nog over te spreken. Je zei het net al, het was warm, enorm heet. Nou, dat zal ongetwijfeld uh, een rol hebben gespeeld uh, in de partij. Um, 7-6 in de eerste voor Kokkinakis. Dan komt hij inderdaad 6-0 terug. Dan denk je, nou ja, hij drukt door in de derde. Ik zei het net al, hij kreeg ook kansen in die derde. Ja, ja die, die moet hij gewoon pakken. Hij moet daar gewoon op 2-1 in sets komen. Hij moet deze jongeren gewoon in 4 sets afmaken. Uh, Kijk, het is geen koekenbak, De jongen kan best wel tennissen. Ja. Een wildcard heeft hij gekregen. Ik bedoel, hij komt nog niet eens op de kwalificatie. Maar een wildcard is. Dus hij, hij, hij, kan, hij kan wel tennissen. serveren, vooral heel erg goed. Maar nogmaals, ja, dit, dit, dit mag je met zo'n loting. En je haalt dan niet de tweede ronde. Ja, dan moet je toch wel even voor de spiegel gaan staan. Als je Igor Sijsling bent. Ja, eh, hoe zit het met zijn mentale weerbaarheid? Ja goed, die is niet goed, dat is duidelijk. En zijn fysiek is ook niet goed en dat is ook duidelijk. En daar zal dus ook de, de, de warmte wel weer een, een, een rol in gespeeld hebben. Maar je moet inderdaad, als het warm is, ja, dan, dan, daar moet je je overheen proberen te zetten. Je moet je blijven concentreren op je spel. Je moet niet te veel met, met ja. dat soort zaken bezig zijn. Want als je dat niet doet, als je je niet kan focussen op je spel. Als je niet het beste uit, je, uit jezelf kan halen op dat moment. Omdat je met andere dingen bezig bent, ja dan gaat het fout. Hazen geblesseerd. Uh, wat is er aan de ja, nou ja, ontzettend jammer. Eh, kijk, eh, wat voor Igor eh, geldt, dat geldt eigenlijk niet voor, voor Robin Hazen. Eh, een een ja, blessure was het. hij kreeg kramp. Eh, ook dat heeft te maken met, met de hitte. Het is hem nog nooit overkomen. Kijk, van Robin kun je zeggen, Robin is een echte prof. Bereidt zich altijd geweldig voor op toernooien. Neemt zijn eigen fysio mee. Eh, daar investeert hij in omdat hij dat belangrijk vindt. Hij is in december naar, naar Doha geweest om daar te trainen. Om alvast te wennen aan de warmte, zeg maar. Om te acclimatiseren in voorbereiding op de Australian Open. Ja, hij staat in de derde set tegen Donald Young. En het schiet hem in zijn benen. Het schiet hem in zijn rug. Hij kan uh, vrij weinig meer. Uh, lag lang uit op de baan op een gegeven moment. Twee keer blessurebehandeling. En aan het begin van de vierde set moest hij helaas constateren dat, uh, dat het niet meer ging. Bij Robin uh, Hazen kun je niet zeggen dat het een fysiek probleem is. Die werkt keihard om fysiek in orde te zijn. Die heeft gewoon ja, uh, pech gehad. Uh, is normaal ook goed in het, in het spelen in de warmte. Dat vindt hij ook lekker. Dat, hè, dat is geen probleem voor hem. Maar ja, uh, hij was niet de enige. Er waren veel meer spelers die, die, die fysieke problemen kregen ja, en het overkwam hem. Daar kun, je, daar kun je niks over zeggen, alleen dat het ontzettend jammer is en dat hij pech heeft gehad. Ja, het ging dus vooral uh, over de hitte. Hoe warm was het daar in uh, Melbourne? Ah, het was warm, het was dik, uh, dik 40 graden en, en heel veel spelers uh, klaagden. Er was er zelfs eentje, een, een, een Canadees, Frank Denzevik. Die ging in zijn partij tegen Benoit Pair ging hij van mm. zijn stokje. Die viel gewoon om, die viel flauw. Er was ook nog een, een van de ballenkinderen uh, die onderuit ging. Ja, 40 graden plus, heel erg warm. Veel spelers ja, en speelsters die, die, die, die klaagden daarover. Uh, Wozniacki hebben we gehoord, die zei vanuit nou, of ik in een sauna sta te spelen. Uh, Azarenka, die zei van, nou, het is als dansen op een koekenpan. Ik bedoel, die baan wordt zo warm. Warm. en dan gaat je voet gaat dan ook nog schuiven in je in je schoenen dat dat brandt branden onder de voeten. John Isner die zei van ja als ik sta te koken in mijn keuken en ik haal de aarde, ik doe de oven open om de aardappels te pakken zeg maar en die warmte die slaat naar nou, hij zegt zo voelde het en we hebben ook Juan Martín del Potro nog gehoord die zei ja het, het is dat er publiek zat en het publiek hield mij op de been maar dit waren echt de slechtst mogelijke omstandigheden zo'n beetje om om in te spelen onwaarschijnlijk uh, warm ja. spelers moeten zich daar heel erg tegen wapenen en, en dat was een groot probleem van vandaag. We zijn even geweest bij Babette Pluim. Ze is de bondsarts van de Nederlandse Tennisbond. Volgens haar was er nog geen reden tot ingrijpen door de organisatie. Nou, het is zwaar om te tennissen, maar het is niet onverantwoord. De toernooiarts Tim Wood die geeft aan dat het weliswaar... een luchttemperatuur is van 42 graden. Maar omdat de luchtvochtigheid zo laag is, 20 procent... is die combinatie van factoren, de hitteindex... Is niet, zo, niet zo extreem hoog, wel hoog... Maar niet zo extreem hoog dat de hitteregel al moest ingaan. En als sporter herstel je dan makkelijker? Uh, als sporter kun je dan met de omstandigheden beter omgaan. Want als de luchtvochtigheid laag is, dan zweet je, dan verdampt dat zweet ook. En daardoor koel je af. Dus dan is je, je koelingsmechanisme functioneert dan nog gewoon goed. Wat het lastig maakt in Melbourne is dat de temperatuur de ene dag uh, ja, in de 20 kan zijn. En dan opeens in de 40. Dus het acclimatiseren is dan heel erg lastig. Maar als je van tevoren geacclimatiseerd hebt, gewend bent aan de warmte, goed getraind bent... Goed getraind Gegeten, goed gedronken hebt, ook voldoende zouten ingenomen hebt... Ja, dan, ben je, dan heb je wel de beste voorbereiding. Maakt u zich zorgen om de gezondheid van de tennissers? Uh, nee, in principe niet. Uh, maar, maar ze moeten wel mee goed omgaan. En ook moet je wel kijken van als het zo hoog wordt... dat, de, dat, dat je echt ziet dat de tennissers een ander spel gaan spelen... dus dat de, dat de rallies heel kort worden en dat ze extreem veel pauze gaan nemen... dat is het moment dat je zegt van nou, dit is niet meer gewoon tennis. En dan is, het, dan is het te ver. Net zoals je, je kan het stilleggen als het heel erg waait of als het heel erg regent, kan je het ook bij extreme hitte stilleggen. En wat is die grens dan? 45 graden en luchtvochtigheid 60%? Dan wordt naar die hitteindex index gekeken en dat, en dat noem je dan de Wet Bulb Globe Temperature. Uh, bij 30 graden gaat het in voor de dames. Um, ze hebben ervoor gekozen om niet een absoluut getal te noemen in Australië... maar bij de US Open gebruiken ze dan 32 graden. Dus een wet bulb temperatuur van 32 graden. En dat kan bijvoorbeeld een luchtvochtigheid van 40% en een temperatuur van 40 graden zijn. Dus Babette Pluim, de bondsarts van de Nederlandse Tennisbond, uh, Mark, Mark Brasser... Ja, officieel toch misschien dan geen aanleiding om partijen te staken... maar kan de organisatie wel iets doen... Ja, ze kunnen zeker iets doen. Buiten het natuurlijk uh, goed uh, in de gaten houden. Ik vind het wel uh, redelijk zorgelijk dat er spelers omvallen. Uh, ja. En dat er heel veel spelers klagen. Ik bedoel, ik ga niet Babette uh, Pluimen tegenspreken, absoluut niet. Zij heeft uh, de, de wijsheid en de expertise en de kennis. Alleen op het moment dat er spelers omvallen en dat er zoveel spelers klagen. En dat zijn spelers die niet voor het eerst in Australië zijn, maar daar al jaren spelen. Ik noemde net al hé, Wosniacki Del Potro. Dus ze moeten het heel goed in de gaten houden. En ze kunnen eventueel, want het wordt te komen dagen nog warmer. We gaan vrijdag naar de 44 graden toe. Uh, en, maar dat is het rare dan weer in Melbourne, uh, dat het zaterdag 21 graden is. Het, het, het, het, het, het dondert, zeg maar zo, met 21, 22 graden terug. Maar goed, de organisatie, ja, veel drinken, ijszakken in de nek. We hebben Maria Sharapova vandaag met een ijsvest op de baan gezien, wat ze steeds tussendoor deed om af te koelen. En als het echt heel extreem wordt, dan kunnen ze de buitenbanen sluiten. Dan kunnen ze zeggen, we spelen niet meer in de zon. We spelen alleen nog in de stadions, waar het dak dicht kan. En dan wordt er uh, Indoor tennis gespeeld om de spelers te beschermen tegen de zon. Extreme heat policy. Misschien dat die vrijdag, maar dat heeft dus te maken met die luchtvochtigheid. Misschien dat dat vrijdag ingesteld gaat worden. Nog even kijk, dat is ook het probleem. Ik zei net, die temperatuursverschillen zijn zo enorm groot. En daarom hebben ook wel veel spelers problemen. Toen ze namelijk in Australië kwamen, begin van het jaar, was de temperatuur vrij laag. En die is nu opeens enorm opgelopen, zomaar met 20 graden. Dus ze zijn niet echt het dier. Mark, dankjewel. Mark Blasser, morgen weer. Een nieuwe dag. Carola Uilenhoed stopt met judo. Ze ziet voor zichzelf te weinig kans op een Olympische medaille in 2016 in Rio. Ja, in haar carrière pakte ze twee keer een bronzen plak op een WK en werd ze twee keer tweede op een EK. Uilenhoed kwam uit in de categorie boven de 78 kilogram. De laatste jaren viel ze om gezondheidsredenen ruim 50 kilo af. De judo-loopbaan van Carola Uilenhoed zit erop. Het is klaar, ik ben 50 kilo afgevallen in uh, anderhalf jaar tijd ongeveer. En uh, potentieel gezien uh, heb ik geen kans meer op een Olympische medaille. Als je, als je nu realistisch bent, heb ik daar geen potentie voor. En dat is het enige wat ik nog echt heel graag zou willen. 50 kilo. Ja, dat is een behoorlijke boterham. Waarom moest dat? Het moest niet. Ik, ik wilde het zelf. Uh, het Eigenlijk puur om gezondheidsredenen. Nee, ik had zoiets van na de Spelen is een mooi moment. Uh, ik had me uiteindelijk niet gekwalificeerd voor de Spelen. Had dat wel zo... Londen. En voor Londen, ja. Als dat, niet zo, als dat wel zo zou zijn, zou ik na de Spelen opereren. Dus die operatie zou sowieso daar aankomen Alleen moest ik een geschikt moment vinden. Dat werd uiteindelijk voor de Spelen. Voor de kapotte knie. Voor de kapotte knie. En ik dacht, ja, ik ga niet heel lang meer mee als stopsporter. En ik dacht, ja, als ik was al zwaar van mezelf... en denk, als ik nu stop, dan word ik nog zwaarder. Ja, dat wil ik niet. En ik, dan word ik dadelijk ziek, krijg ik suiker, cholesterol... en ik was nu nog helemaal gezond. Ik had nu nog... Uh, de intentie en de behoefte om elke dag keihard te trainen. Ik dacht, nou, dat is eigenlijk geen beter moment dan dit om het te doen. En uh, ja, ik had gewoon een hele slechte knie. Ik heb nog steeds een hele slechte knie. Alleen uh, draag ik nu 50 kilo minder massa met me mee, dus dat scheelt een hoop. Ik kies dus duidelijk voor je gezondheid? Ik kies, ja, ik kies voor mijn gezondheid. Ik kies voor mezelf. Ja. Absoluut. Maar wat is dan toch de hoofdreden? Is dat hoofdreden van uh, ja, uh, de Olympische Spelen van Rio... daar ga ik geen medaille halen, dus daarom stop ik? Of is het dan de, de gezondheid? Uh, nee, ik ga geen medaille halen in Rio. Ik kan... Geen motivatie dan ook? Nee, ik heb geen motivatie. Dat is echt mijn doel. Ja, maar is het doel... de enige medaille die nog ontbrak? Ja, mijn enige medaille die ontbrak. En mijn doel zou echt de Olympische medaille zijn. En zou ik nu nog kunnen zien van... Oké, okay, ik zit de reële kans in dat ik een Olympische medaille haal. Dat weet je natuurlijk nooit, maar als dat zou kunnen dan had ik zeker nog doorgegaan. Dan was ik als een blind paard doorgegaan, maar uh, realistisch gezien... overlegd met de trainers en dat is gewoon niet realistisch. Je wist natuurlijk al zo lang dat deze dag zou aankomen, ja. vandaag. 14-1-2014. Waarom heb je dan zo lang gewacht om het, om het toch ken te maken? Ja, je, dat besluit had je waarschijnlijk al, misschien een half jaar geleden al genomen... Ja, maar je moet, ik vind dat je het goed moet overwegen. Uh, het kan ook impulsief zijn. Uh, ik dacht, van, nou weet je, je bent zoveel ermee bezig. Ik denk, ik moet even afstand nemen van het, van het judo-wereldje. Die tijd heb ik gekregen. En ja, uiteindelijk bleek alleen maar dat ik steeds meer behoefte had om uit het wereldje te gaan. En dat ik niet meer de intense behoefte had om keihard te trainen en alles ervoor te laten. En dat zou wel voor 70% kunnen. Maar voor 70% ga je geen topprestaties neerzetten. Wat was het mooiste gedeelte uit je carrière? Hoe kijk je terug? Uh, mijn ja, mooiste jaren waren eigenlijk wel van 2005 tot eind 2007, begin 2008. Dat waren mijn succesjaren. Uh, daarna scheurde ik eigenlijk mijn kruisband eind 2007. en Toen werd het minder. Dus ja, dat is, het WK 2007 was uiteindelijk mijn hoogtepunt. Brons op het WK winnen met een afgescheurde kruisband... en direct kwalificeren voor de Spelen. Ja, mooier kan je niet hebben. Maar dan toch die zwarte periode met die knie, toen al. Ja. Uh, WK-Rio in aanloop naar de Olympische Spelen van Peking... Ja, heel veel ellende met die knie. En ook even een hoofdreden waarom je nu moet stoppen. Ja. Als je iets nou mocht overdoen in de afgelopen jaren. De Olympische Spelen van 2008. Ja, dan zou ik die echt overdoen. Ik, uh, de jaren daarvoor was ik natuurlijk een wereldtopper. En won ik overal medailles. En op de Olympische Spelen verlies ik in de tweede ronde. Ja, dat is... Uh, ja, en dat zeg ik, dat is de medaille die ontbreekt. En uh, dat is voor mij wel een gevoelig, gevoelig punt. Dus als ik die over mocht doen, dan zou ik keihard trainen. en zou ik het weer doen. Maar ze doet het niet. Carola Uylenhoed stopt dus op 14-1-2014. De Nederlandse hockeyers moeten morgen langs Duitsland... om de halve finale van de Hockey World League zien te bereiken. Na de poolfase waarin alle ploegen al zeker wisten... dat ze de kwartfinale zouden gaan spelen... gaat het nu echt om het resultaat. Op de rustdag in India zocht Filip Koken, bonskoos Paul van As op... om natuurlijk te praten over de wedstrijd tegen olympisch kampioen Duitsland. Als je die wedstrijd verliest, dan zit je ineens in de hele land... en dan speel je om de vijfde, zesde plek... En dan zal iedereen uh, hel en verdoemenis misschien uh, over ons heen uh, werpen. Maar uh, uh, andersom gezien, is het, ik zie het juist als, als, als een mooie kans. Uh, als je die pakt, dan, uh, dan heb je en in een toernooi al van Australië gewonnen... en dan in een toernooi van, van Duitsland gewonnen. En dan ziet je route er ineens weer heel, heel anders uit. En daar zijn we eigenlijk wel voor gekomen. Je bent geen moment bang voor die hel en verdoemenis... die inderdaad dan over je heen zal komen als je gaat verliezen van Duitsland... Um, nee, ja, het, ik zeg niet dat het leuk is en heel veel mensen kunnen uh, trekken misschien andere conclusies. Maar we zijn hier echt gekomen om ons, uh, uh, met ons eigen plan en om zo goed mogelijk te presteren. Om zoveel mogelijk wedstrijden ook te winnen. Uh, onafhankelijk van uh, het competitieformat. Er uh, zijn een paar mensen die zeggen, als je slim bent geweest, dat je gisteren van België verloren. Dat je vandaag, had je morgen tegen Engeland kunnen spelen. Een tegenstander die ons misschien beter ligt. Maar nee, daar, daar zitten we niet voor. We zitten hier echt om, om, om onszelf echt nog op wereldniveau echt te testen. Om te voelen waar we staan. Dus ik ben uh, dus onafhankelijk van het competitieformat. Dus uh, uh, uh, het is een mooie uitdaging morgen, uh, Duitsland. En uh, uh, je kan hem ook dus van de andere kant, van de positieve kant benaderen. Kom je daar doorheen, dan, uh, dan maak je wel grote stappen. Toen jij werd aangesteld als bondscoach, zei je dat je de Hollandse school terug wilde hebben. Je wilde mooi aanvallend hockey hebben. Snelheid, dat was een sleutelwoord voor je. Ben je inmiddels toch een beetje achterhaald door het realisme? Dat je nu ook weet dat, uh, ja, dat je ook minder mooi moet hockey af en toe om resultaten boeken? Nou, we hebben... Volgens mij heeft ons spelopvatting op de Olympische Spelen um, uh, was niet de oorzaak dat we in de laatste vier minuten van Duitsland verloren uh, in de finale. Dus we hebben daarmee wel heel makkelijk toch de finale gehaald. Dus ik blijf toch bij die, uh, bij, bij die uh, bij, bij snelheid als, als kernkwaliteit van Nederlandse hockey. Maar het is wel zo dat je af en toe moet je, je verdedigend fundament... in zijn totaliteit, dus als team, niet alleen de laatste linie... maar als team, moet af en toe wel sterker en strakker. opdat onze ondergrens, dat we goals tegenkrijgen... dat we dat nog uh, uh, verbeteren. Dat we dus uiteindelijk minder goals en corners tegenkrijgen. Maar dan de bovengrens dat we eruit klappen... en dat we uh, onze wapens inzetten om te komen tot veel goals. Dat blijft de doelstelling. Je bent nu bijna vier jaar bondscoach... Uh, je hebt toegewerkt naar de Olympische Spelen. Dat, dat ging uh, bij tijd te moeizaam. En vlak voor de Spelen ging het ineens in de stroomverstelling ging het heel goed. Daar heb je goed resultaat geboekt. Nu heb je weer heel veel energie moeten gebruiken om het team op te laden voor het WK. Daar ben je nog steeds mee bezig. Denk je dat je dat nog een derde keer kan opbrengen? Dat je ook op de weg naar Rio dit nog een keer zou kunnen doen? Want je contract loopt tot en met het WK. Ja, Rio is voor mij op dit moment uh, heel ver weg... Uh... Daar ben ik totaal niet mee bezig. Uh, het is op mijn verzoek dat ik het contract heb laten zetten tot het WK. Um, in de sport weet je nooit hoe het gaat. Laten we nu eerst maar weer het WK uh, uh, het maximale eruit halen wat erin zit. Whatever that may be. Uh, en, dan, en dan kijken wat, uh, wat de toekomst dan gaat bieden. Maar mijn focus is nu weer, weer eigenlijk het WK. En daar... Uh, um, um, hopelijk nog uh, net een uh, plekje hoger te eindigen... dan dat we op de Olympische Spelen hebben gehad. En dat kost inderdaad ongelooflijk veel energie. En daarna moeten we echt allemaal kijken, en ik zelf ook... Uh, of het verstandig is om nog verder te gaan. Paul van As, morgen staat hij met zijn mannen... in uh, de kwartfinale tegen Duitsland. Kunt u live volgen op nos.nl vanaf 11 uur. En dan uh, is het nu tijd uh, voor andere sporten wielrennen. Want uh, in Gent, daar werd vanavond op grootste wijze... de wielerproef van Omega Pharma Quickstep gepresenteerd. Uh, noem het de sterrenproef van België, met volop renners van naam. Nieuw in dat gezelschap is Wout Poels. De klimmer overgekomen van Vakant Solij, hoopt te midden van de wielersterren een nieuwe stap te zetten in zijn carrière. Een reportage van Edwin Cornelissen. Dames en heren, hartelijk welkom in het Vlaams in de Meijs... 1500 fips op het middenterrein 600 man op de tribunes De Omega Pharma ploeg maakt er een spetterende presentatie van Op de Eddy Merckx wielerbaan in Gent En bij binnenkomst zien we al meteen de grote teamposter Waarop ja, alle renners staan afgebeeld Meneer, wie is uw favoriet? Tom Toch wel hè? Ja, echt ja. Hij heeft een beetje een najaar achter de rug hè? Ja, iedereen heeft wel eens een najaar hè Blessureleed en wat verwacht u dan het komend seizoen van hem? Even goed. In de klassiekers, nog beter. Dan is Bolen wel de favoriet natuurlijk. Uh, is de sterkste. Hè? De trots van België. Ja, inderdaad. inderdaad. En Kevin is natuurlijk. Dat is niet echt zo mijn favoriet. Nee? Nee. Ik heb het niet echt voor zijn stijl van reden. En... Ja, Kevin ja. de ja, snelste. En uh, Wout Poels, herkent u die al een beetje? Maarblief, Wout Poels, kent u die al? Van allemaal van volum, tv. Hoor. Maar anders. Nee. Ik weet niet. Dus een rennen dat ik niet echt kent. Dat, echt... dat komt niet echt over van Soleil. Ja. Een sterrenformatie, dat is het. En dat blijkt ook bij de presentatie van de renners. Want het zijn er nogal wat. U speciaal aandacht en graag een geweldig applaus voor Tony Martin. Wow. <applaus> Alessandro Pettaki. Belgen zijn dus vooral gekomen voor Tommeke Bonen en misschien ook wel een beetje voor Cavendish. maar u bent voor de Nederlandse held gekomen, hè? Ja, ja, Wout Poets uit Noord-Limburg, Blitterswijk om precies te zijn. Precies een hele club die deze kant op is gekomen. We zijn met een bus met 50 supporters gekomen, met de moeder van Wout erbij, de broers van Wout erbij, de familie en allemaal supporters, hè? Ja, en het is natuurlijk ook een man die veel heeft meegemaakt, hè? Maakt dat zo'n verhaal des te mooier? Ja, des te indrukwekkender. Zijn vader, mijn broer, is twee jaar geleden overleden. Uh, hij is natuurlijk verschrikkelijk gevallen. Iedereen dacht, ja, die jongen die lag meer als een dood musje uh, in de Greppel. Hij is teruggekomen vorig jaar met, met Oppenbergendal, uh, Bergendal, maar toch heel goed teruggekomen. En hij staat er nu. Ja. En dus dan, van en dan... het dode musje in de Greppel is hij ineens een van de renners van de sterrenformatie. Dat klinkt toch haast als een Amerikaans sprookje. Ja, het is, het is bijna niet te geloven als uh, zijn vader Henk Zaliger... Die zal van boven naar beneden kijken en heel trots zijn op zijn zoon. Want dit ja, is natuurlijk een, een, een jongensdroom hè, om bij mannen als Kevin is en Bonen in de ploeg te mogen fietsen. Maar ja, Wout die is toch heel nuchter. die zegt, ja, eh, Bonen die moet ook naar de wc, net als ik. Ja, zo is het ook wel weer een keer. Maar ja, zijn eigen rol wordt wel wat anders natuurlijk. Hè. Bij, bij vakantelei was hij eigenlijk gewoon de komman natuurlijk, maar hier. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Maar dat, ik denk dat dat heel goed is. Als je van Van Kanselij, wat eigenlijk een jongensploeg was... Hè, leuk onder elkaar, kom je hier bij een van de beste ploegen ter wereld terecht. En dan kun je beter beneden beginnen en opklimmen... dan dat je verwaand binnenkomt van... Ik ben, al, ik ben er al en, en hard vallen. Dus de strategie is prima. Laat hem hier maar een beetje freewheelen in het begin. Hij moet hard werken. Halverwege seizoen, dan wil ik hem een keertje ontmoeten. En dan zeggen we, kijk... Wout is aan klimmen. En na een zware valpartij in de Tour 2012 wil hij de komende weken en maanden een nieuwe grote stap gaan zetten in zijn wielercarrière. We wensen het hem van harte toe, dames en heren uit Nederland, uw applaus voor Wout Poels! Ja Wout Poels, heb je ooit wel eens uh, zo'n presentatie meegemaakt als uh, hier in dat uh, Eddy uh, Merks wielercentrum? Nee, daar heb ik uh, nog nooit meegemaakt, de eerste dames keer. Dames en, heren, en hoe is dat? Ja, heel mooi, heel leuk eigenlijk uh, op de baan. Uh, de mensen zien ons echt uh, fietsen, dus uh, ja, wel een leuke ervaring. En ja, ik denk dat zijn wel de momenten dat je je realiseert in wat voor uh, bijzonder gezelschap je verkeert eigenlijk, hè? met al die renners van grote naam. Ja, inderdaad. Uh, ik ben natuurlijk nu twee keer op trainingskamp geweest, maar als je hier dan zo rondruidt en uh, de publiek het tekeer ziet gaan, uh, als die namen worden omgeroepen, dan uh, is dat wel mooi om te, om te horen. Was het voor jou niet een enorme wereld van verschil als je van vakantie lijkt om toch ja, een beetje een vriendenploeg eigenlijk was en dan uh, ja, bij zo'n zo formatie? Uh, ja, eigenlijk wel. Maar ik moet zeggen, uh, werd die vrij snel zeg maar, geaccepteerd binnen de groep. En een hele leuke groep. En, uh, ja, is wel heel gezellig. Maar, maar het is natuurlijk wel uh, een heel andere ploeg. Want uh, hoe gaat het dan in de omgang als je met Kevin Dish te maken hebt of uh, met Tom Bonen? Uh, nou, dat viel eigenlijk goed mee. Uh, ze zijn ook uh, heel normale jongens eigenlijk. En met trainen maakt een praatje mee, je zit ermee aan tafel, ontbijt, avondeten, noem maar, maar op. En uh, ja, dat gaat eigenlijk allemaal heel vlotjes. Wat betekent het voor jouw positie? Want jij ja, was bij vakantie natuurlijk wel een van de kopmannen. En hier? Uh, ja, hier is wel een ander verhaal natuurlijk. Maar uh, ja, ik hoop er veel te, veel te gaan leren. En dan zijn Oran en uh, die mannen, daar kan ik nog heel veel van opsteken. En uh, ja, dat is wel, uh, ik denk dat dat wel een goede stap is in mijn carrière nu. En wat zijn heel de dingetjes die je wil leren? Ja, het is eigenlijk met alles: met trainen, met uh, ja, materiaal. Eigenlijk ne, allemaal kleine dingen die uiteindelijk het verschil gaan maken. En waar moet dat toe gaan leiden voor jou persoonlijk dit jaar? Uh, normaal uh, zal ik de Giro gaan rijden. En uh, ik hoop dat ik daar uh, mooie dingen kan laten zien. En dan mag rustig nogmaals met een applausje belond worden, alsjeblieft. Bout Poels, hij rijdt dit jaar voor Omega Pharma Quickstep. Nog een paar voetbalberichten voor u. Nicky Kuiper heeft voor de vierde keer in zijn loopbaan een zware knieblessure opgelopen. De 24-jarige linksback van FC Twente heeft zaterdag tijdens een oefenwedstrijd van Jong Twente... de voorste kruisband in zijn linkerknie afgescheurd. Kuiper scheurde dezelfde kruisband ook al in 2011. En Fulham heeft zich ten koste van Noord City geplaatst voor de vierde ronde van de FA Cup door met 3-0 te winnen. Bij de ploegen waren anderhalve week geleden in Noord tot 1-1 gekomen. René Meunersteen, de manager van Vulham, had keeper Maarten Stekelburg weer onder de lat gezet. En Lior Fair bleef op de bank bij Noord City. Rikkie van Wolfswinkel viel in. RAZ heeft al een directeur uit het volleybal, Daston Gerbrands, en krijgt nu out, een, een oud-hockeyer als teammanager. Teun de Nooyer gaat Hans Vonk opvolgen, die onlangs technisch directeur werd bij Veen. De Noyer beëindigde vorig jaar na een recordaantal van 453 interlandse. Imposante hockeyloopbaan. En hij doet nog wel een keertje mee aan de lucratieve Hockey India League. Einde van Langs de Lijn. Morgen zijn we er weer zometeen in het oog. Met Erik Kortom. Veel plezier. Dag. Vrijdagnacht om 12 uur. Bonita Avenue. Het hoorspel. Je zoon zit vast voor moord. Het was van het begin af aan een heftig. Misdrijven, drank. Drugs, aanrandingen en uiteindelijk moord. Naar de bestseller van Peter Bualda. Vrijdagnacht om 12 uur. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Zeg even onder ons, hè. Mijn echtgenoot weet van niks. Mijn zoon weet ook van niks. De buurvrouw weet van niks. En onze vrienden weten dus ook mooi van niks, hè. En dat wil ik wel graag zo houden.